1 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. De Amerikaanse militair en klokkenluider Bradley Manning... heeft voor de militaire rechter in Fort Meade zijn excuses aangeboden. Hij was naar eigen zeggen ten onrechte in de veronderstelling... dat het lekken van 700.000 documenten naar WikiLeaks... mensen zou helpen en niet schaden. Manning werd vorige maand veroordeeld voor onder meer spionage... diefstal en computermisbruik. Hij werd niet schuldig bevonden aan het bieden van hulp aan de vijand. De mijning wordt later bepaald. Bij gevechten in Egypte zijn volgens de interimregering... zeker 235 mensen om het leven gekomen. De moslimbroederschap zegt dat meer dan 2000 mensen om het leven kwamen. De afgelopen dag is in het hele land gevochten tussen de politie... aanhangers en tegenstanders van de afgezette president Morsi. De onlusten begonnen toen ordentroepen twee protestkampen... van aanhangers van de afgezette president Morsi in Cairo binnenvielen... Volgens de interimregering opende Morsi-aanhangers het vuur op de regeringstroepen. De moslimbroederschap ontkent dat. Een week voordat de internationale Vira-treinen van het spoor werden gehaald... bevestigde NS nog aan fabrikant Ansaldo Breda... dat alle bestelde treinen zouden worden afgenomen. Dat staat in een brief van NS aan de Italiaanse fabrikant... die in het bezit is van de NOS... In de brief schrijft NS dat de problemen in de loop van het project worden opgelost. Afgelopen winter waren er grote problemen met de Vira-treinstellen. Er waren weken dat meer dan de helft van de treinreizen met de Vira vertraging had of uitviel. Over de Vira-zaak voeren NS en Ansaldo Breda een juridische procedure. Het Nederlands elftal heeft in Faro gelijk gespeeld tegen Portugal. De oefenwedstrijd eindigde in 1-1. Kevin Strootman scoorde voor oranje in de eerste helft. Daarmee werd het 0-1. Ronaldo maakte in de tweede helft kort voor tijd voor Portugal de gelijkmaker. zwitserland brazilië eindigde in 1-0 en België-Frankrijk bleef doelpuntloos. Het weer, vannacht opklaringen, overdag vooral in het westen en noorden veel bewolking. In het noordwesten misschien wat regen. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Alja Kamphuis. Goedenacht, nog steeds de gast is Koert van Mensvoort. Kunstenaar, designer, filosoof, verbonden aan de TU Eindhoven... Schrijven van het prachtige boek Next Nature, heel mooi uitgegeven. En het gaat over de herrijking, herijking, her, ja, misschien ook ja. wel, de herrijking en de herrijking van onze visie op natuur. Want dat is nodig, hè? Ja, dat is hard nodig. Ons beeld van natuur is naïef en veel van wat wij denken dat natuur is, is volgens mij eigenlijk een uh, simulatie van natuur. En tegelijkertijd uh, ontspruit er een hele nieuwe natuur, een Next Nature, naar waar we hem helemaal niet uh, verwachten. En die is misschien wel net zo wild en onvoorspelbaar als altijd. En net zo leuk? Ja, nou, ja, dus ik weet niet of natuur leuk moet zijn. Of mooi. Uh, ja, ook wel mooi. Ja, ik, ik zie er de schoonheid wel van. Ja, ja wat zeker. is dat dan? Het heeft nog niet iedereen, denk ik. Nou, dat, dat, uh, die next nature is dus eigenlijk de door mensen veroorzaakte natuur. Um, en um, ja, dat kun je heel lelijk vinden, omdat dat hebben wij dan gedaan. Dat is een beetje, een beetje wennen. Alleen, uh, ja, ik ben zelf ook wel iemand die kan genieten van uh, de Technodiversiteit in een supermarkt. Dat je daar staat en dat je denkt: al oh, die producten, waar komt het allemaal vandaan? Wat een energie zit daarin. Ja, wat is dat dan? Waar geniet je dan van? Ja, dat is toch een, nou, dat raakt aan een sublieme ervaring. Echt waar? Klinkt heel vreemd, ja. ja. Maar, maar specificeert dat erin? Gaat je hart sneller slaan? Of? Nou ja, ik, ik, ik, ik kan het zowel hebben bij de oude natuur als bij de nieuwe natuur. Dat je. Mensen kunnen zich makkelijker verplaatsen als ik zeg. Ik, je ziet een tulpje groeien en je denkt. Oh, wat fantastisch dat dat mogelijk is. En dat dat kan groeien. Uh, dat kun je dan waarderen. En bijzonder vinden. En ja, ik kan dat inderdaad ook hebben. Wanneer ik in de buurt van een uh, snelwegknooppunt sta. En ik zie daar al die infrastructuur. Um, heel complex en al dat verkeer eroverheen... dat ik ook denk, ja, hoe is dat toch mogelijk? Wat bijzonder, eigenlijk. En eigenlijk is dat ook al onderdeel van onze natuur. Ja, het is, de, het is een next nature. En het is ook een, vooral de oncontroleerbare natuur. Ook de bedreigende natuur. Want wij zien natuur vaak vooral als bedreigd en zielig. En we moeten het redden. Maar ja, die next nature, die, die wil juist door. En die hebben we ook niet, niet altijd in de, in de hand. Hoe kijkt u naar natuur en hoe kijkt u naar nieuwe technologische ontwikkelingen? Bent u daar blij mee of gaat het misschien soms te snel? U kunt meepraten met ons, bellen op 0800-1121, 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna@ncrv.nl. kazaluna.ncrv.nl. En u kunt ook twitteren en gebruikt dan hashtag Casaluna. We hebben een beller, dat is Peter van Twist. Goeienacht. Goeienacht, de heren. Ik heb met, met, met onvoorstelbaar interesse geluisterd naar jullie debat. Nou, nou dat is leuk. Daar ja, begint en, het. Ik, pardon? <laughs> ja, dat is een goed begin. Ja, dat is een hartstikke goed begin. Hè. Wat mij bijgebleven is, is jouw opmerking betreffende de open haard. Moet je daar blokken over halen of zit je gewoon een trap om? Hè? Want dat is eigenlijk de casus van het verhaal. En dan wil ik uh, meneer Koert. Koert is de wetenschapper, hè? in Dit verhaal ook of niet? Ja, ik ben part-time wetenschapper, zeker. Ja, ook dat. En, en met, een, met een grote Giet uh, Tutelaar. Uh, uh, met een groot uh, Ja, dat er zijn wat getjes bij betrokken, inderdaad. Of, of, ja, of ja, ja, nou, dat, kan, dat kan ook niet missen Als je als het over uh, roge reuzel hebt of ja. roge schoenen, dan. dan, dan nee. Valt dat wel gauw in die hoek. Maar wat waar, is uw vraag? Waar, waar, waar, ik, waar ik eigenlijk uh, versteld van sta, en dat bedoel ik dan niet echt, heel, daar ben ik dan niet echt vrolijk over. Als jij, we mogen elkaar doen wat je hebben, gewoon uh, naar zo'n uh, verschrikkelijk hoorspel met een schaap dat omvalt en nooit <laughs> meer overeind komt. Kunnen we toch gewoon onszelf zijn, zolang Catalonia nog bestaat. Maar ik, wat mij verbaast is, jij, jij, jij. Jij, jij, jij, druist door de wereld, jij begint uh, 100 miljoen jaar voor. Ja. En jij eindigt uh, bij de Loosdrechtse Plassen. Ja, en jij zegt van dat is maar nep en dat is maar flauwekul. Maar maar en, en, en dan laat je toch een groot stuk uh, zitten. Kijk, wij uh, ja, in, uh, dat dan had je eigenlijk ook nog antropoloog moeten zijn. Want vergis je niet, wij zitten natuurlijk in het in een van de lelijkste landen ter wereld wonen wij. Hè. Uh, Samen met Noord-Duitsland, uh, je gaat Denemarken door, dan kom je in Noorwegen en Zweden. Maar wa waarom is het zo lelijk? Want ik vind het zo lelijk niet. Het is toch hartstikke lelijk. Als jij als jong kind van of naar een broek moet fietsen... met een tasje op je rug, met windkracht 6... Ja. en je bent gewend om met je ouders in, in, in, het, in, in, in de zomer naar de Caribbean te gaan... en met de dolfijntjes te zwemmen en knuffelen met kolibrietjes uh, met, met en weet ik veel wat wat steeds meer mensen kunnen, dan, dan, dan is de, de, de, de realiteit... wij kunnen geen mooie speelfilms maken in Nederland... omdat wij geen mooie natuur hebben. Wat zie je altijd? Films die leeg zijn. Zonder natuur. Dus je, ziet, je ziet het meisje met het rode haar zie over een dijk fietsen. Die wordt dan nou weer afgeschoten ergens. net als dat schaap uit dat oorspel. Het is altijd hetzelfde. Wij hebben geen mooie natuur. En die begint... Eigenlijk eh, midden Frankrijk, als je dat, dat, dat maallandschap hebt. Zo vanaf eh, Clermont-Ferrand en naar beneden. En daar zijn de wetten en normen anders. En daar groeien kinderen ook anders op. En, we en laten, laten het... Koers even reageren. Ja ik, ja. De, en, en, nou ja, ik herken het aan de ene kant wel. Uh, dat ja, Nederland heeft een unieke positie. Daar hebben we het in het eerste uur ook al over gehad. Dat, uh, ja, ik zie Nederland eigenlijk ook als één groot stedelijk gebied. Als je s'nachts naar de aarde kijkt... Uh, dan, uh, dan zie je overal waar steden zijn, zie je, zie je het oplichten. Er uh, zijn foto's ja. van, satellietfoto's. En dan zie je inderdaad dat het hele Nederland eigenlijk één grote lamp is. Um, dus ja, het klopt, het is één groot stedelijk uh, gebied. En ja, ja, inderdaad, als je uh, in Kenia uh, bent... Dan, uh, dan ben je in een wat andere uh, omgeving. Nou is het wel zo dat wij daar steeds komen... op beperkte momenten, tijdens vakanties... Uh, ja, wanneer je daar moet leven, dan, dan kijk je daar weer anders naar. Want dan, nee, maar okay, nee, dan mensen trekken mensen overal in de wereld naar steden toe... omdat ze toch denken dat het leven daar beter is. Misschien is het nee, een misvatting. Nee, nee, okay, nee maar ik, ik wil, ik wil nog even, even terug naar jou, want jij... Ja. Je, je, je, je focust eigenlijk alles een beetje vanuit jezelf... en dat is ook een hele goede positie. Want jij gaat van, van, van, van planten naar dieren... en toen kwam de grote shock. Die shock is er nooit geweest. Dat is, daar zitten uh, miljarden jaren tussen. En ja, inderdaad. Mens, precies. Ja. En, en, en, en, en de mens ontwikkelt zich op een bepaalde manier. En, ja. Dus zo en, snel en, gaat en, het en, ook niet. Nee, oké. Okay, maar als je dus als uh, uh, leraar of weet ik veel wat... Nu, uh, jonge kids van 16, 17, no, noem maar wat, of op een. op, een, op wetenschappelijk onderwijs of universiteitsonderwijs wil boeien aan je, dan moet je wel naar die verbonden. klote, virtuele kant. En ik ben, ik, ik, ik, en, en, ik, ik, ik heb daar, uh, dat is geen discussie aan zich. Ik heb vergelijkbaar materiaal. Ik heb een zoon op Cuba, die leeft op Cuba. Op Cuba heeft geen hond een computer pas staan als schaap, wat onvalt. Niemand heeft daar een computer. En ik kan dus daardoor, ja. dat is, dat is Noord-Korea en, en Cuba. Dat zijn de enige twee uh, nare bolwerken uh, vergelijkbaar met de DDR. Alleen de DDR had geen palmbomen en Cuba hebben heb die wel. Dus dat oogt wat vriendelijker. Ik vind het wel mooi dat u Noord-Korea en, en Cuba erin brengt. Eigenlijk ja, als een ja. soort reservaten. Waar dus de, de, ja, de, de, de nieuwe technologische omgeving waar wij in leven nog niet... Uh, is doorgedrongen. Ik probeer het een beetje samen te vatten. Uh, nee, nee, maar dat, dat, dat, mag, doordringen, dat is niet. Het goede Peter, woord. mag ik het een beetje samenvatten? Bepaalt okay. de geografische omgeving onze relatie met de natuur? Dus waar wij wonen, bepaalt dat de relatie met de natuur? Ja, ik denk dat dat zeker een hele grote, grote impact heeft. En ik denk dus ook dat het zo is dat wanneer je. Um, Tijdens een vakantie. Het is nu de zomervakanties lopen ten einde. Mensen zijn op andere plekken geweest. Je bent daar dan uh, een paar weken en dan, dan, dan stel je je voor hoe zou het zijn om hier te leven? Eigenlijk toch veel beter. Nee, Alleen ja, het is ja, vaak ja. ook niet zo natuurlijk in Cuba of in Noord-Korea leven. Ja, ik zou er ook niet voor kiezen, eerlijk gezegd. Ja, maar dat weet je niet. Hè? Wat niet weet, wat niet. Ja, dat is waar. Als je nu als je nu, je hebt nu zo mooie reclame op tv en die pimpjes. Ik wil nog de iets de... anders inbrengen. Oh, ja, ja. Iedereen in Nederland die kan nu uh, zijn huis verkopen... of zijn huur opzeggen, zijn auto verkopen. Met het beetje geld wat hij heeft... kun je een ticket boeken naar, uh, naar een plek en daar gaan, gaan leven. Nee, nee, zo werkt het niet waar, waar, waar zou u willen wonen, meneer Van Twist? Wat zegt u? Waar zou u willen wonen? Als u, als u zo kon kiezen zoals uh, dat, dat net omschreven wordt... Ik heb laatst ik heb, ik heb een, een, een, een documentaire gezien, hè? want toen zat jij nog eigenlijk op de, op de goede weg met, met, met, de, met de natuur. Ten opzichte van de Oostvaarder Plassen, het is allemaal gefaked en het is allemaal dit en dat. En die mm -hmm. kinderen willen alleen maar weten, is er een Big Mac in de buurt? Eh, Oké, okay, dat is duidelijk, hè? maar toen maakte jij een schoen en, en, en, en, en daar wilde ik eigenlijk al op, een beetje op, op, op inspelen. Ik heb eens een documentaire gezien over een, een, een man die woonde met zijn met zijn met zijn zoontje op een of andere woonboot in de Caribbean. en die man die had een longen als, uh, als een schaap had gewoon recht overeind kan blijven staan en die dook naar beneden en die die ving kreeften en die die die die die die, die hadden een tamme reiger een wit reiger. die noemen ze die noemden ze La Blanca Blanquita het witje. En die, die, die, die ving kakkelakken in dat huisje. En die man die kookte die kreefjes. En dat kindje groeide op als een, als een, uh, als, als, als, als een uh, sophisticated ratje. Die had nog ja. nooit een gsm'tje gezien. In, in die natuur zou ik wel willen leven, ja. Maar dat zijn mijn bacteriën. En want dan gaan we toch wel weer een beetje in het wetenschappelijke zitten. Mijn bacteriën, mijn, mijn, mijn, mijn, uh, zeg maar, maar, mijn stoffen, mijn, mijn, mijn. zijn niet bestand tegen het leven daar. Want nee, het is ook moeilijk om, om dan daar weer naartoe te gaan. Dus we verlangen er wel naar. Dat punt wilde ik net maken. Dat je kunt je auto verkopen, je, je, een ticket boeken naar, naar de Rimboe en daar gaan wonen. Niemand doet het. Niemand kiest daarvoor. Ja, ja, we verlangen er wel, wel naar. He, nou, er zijn een aantal mensen die het misschien ja, het wel doen. Er zijn mensen die het durf hebben. Ja, precies. Ja. Hebben. Ja, en da daar, daar heb ik ook ja, bewondering voor. Alleen op de een of andere manier... is het toch die aantrekkingskracht... Wel steeds aanwezig. Peter, bedankt voor je belletje. Graag gedaan. En nog een uh, fijne nacht. Jullie ook, hè? Ja. Oké. Okay. We hadden het net over of, of de geografische bepaling... of die, of die invloed heeft. Hè? Ik las vorige week in de krant Costa Rica. Ja. Uh, een heel mooi voorbeeld, hè? Hoe die op een bijzondere manier met natuur uh, ja. omgaan. Ze hebben ja. heel veel olie, net zoals Venezuela... maar boren dat niet, want ze willen het groene land zijn. Het duurzame land. Wat vind jij van zo'n ontwikkeling? Ja, ik vind dat uh, heel volwassen gedrag van zo'n land. Omdat zij ook een aantal krachten dus, namelijk economisch gewin... dat ze die wel weten te kanaliseren. Dat kan, zou je ook een beetje kunnen denken uit mijn verhaal. Dat ik, uh, dat ik denk van, kom maar op met die, uh, met die verandering... en die technologie en die technosfeer. Maar nee, 50 ik denk... jaar terug zouden ze voor de olie zijn gegaan, denk ik. Ja, dus het is ook winst dat, dat mensen uh, daar nuance in vinden... en daar een balans in vinden. Want ik denk dat het heel erg gaat over, over balans. Niet over of-of, maar uh, ja, een, een, een tussenweg vinden. En marketing. Ja, want het is ook weer zo dat uh, Costa Rica is nu dan de place to be. Daar ja. gaan de mensen heen. Dus, uh, want daar kun je dan inderdaad tussen de aapjes zitten. Ja. En ze hebben ook van de week besloten om uh, de dierentuinen dicht te gooien. Dus alle ja. dieren moeten weer terug. <laughs> dat is ook apart, toch? Ja, dat is wel heel apart, ja. Ja, ja. ja, het is, ja, het is vrij, uh, vrij radicaal dat je zegt, wij doen dat niet meer. Want een dierentuin, nou ja, ik vind Acht is toch ook wel een bijzondere plek in Nederland... waar kinderen ook dieren kunnen zien. Want het is toch iets anders dan een plaatje, dat je ze kunt ze ook ruiken. En ja, moeten we dat dan dichtgroeien? En dan zien we ze alleen nog maar op onze plasmatelevisies. Best een moeilijke keuze. En zullen ze het redden? Zullen ze toch iets anders ja, want... in een dierentuin leven dan in de natuur in ja, Costa Rica? Ja, inderdaad. Ding? Nee, de, de, dat is ook bekend dat dieren die dan in gevangenschap zijn opgegroeid... ja, zullen ze het redden, inderdaad. We hebben nog een beller. Ben Lazes, goeienacht. Met Ben Lazes, Amsterdam. Uh, het volgende. Ik wil even beginnen met iets positiever te praten... als mijn voorgang over Nederland. Ik vind, als die meneer eens toch op de Schellingen gaat kijken... op de Waddeilanden... Wel op de Schelling. Ik zal niet zeggen dat het, dat het, dat het originele natuur is. Maar daar, ja, er zijn toch hele mooie stukken. Bijvoorbeeld de Achterhoek ook. In Nederland ook een heel mooi gebied daar. Wat ook nog een beetje ja, redelijk naar de oorsprong ligt. Maar goed, dat is even daar gelaten. Uh, wat ik vind... Uh, er werd gevraagd of wij voor... Dacht ik voor of tegen of mee moesten gaan met de ontwikkeling. En ik ben daarvoor. Maar wat ik wel vind is dat niet alles wat je ontwikkelt, wat je vindt, dat je dat moet toepassen. Ja. Of gebruiken moet. Maar ik vind wel dat je door moet gaan met ontwikkeling, met het zoeken. En met het uitvinden. Dat absoluut. Eh, maar ik ben op twee punten, moet ik zeggen, niet helemaal eens met, uh, met de geachte spreker, je, uh, je gast. Ten eerste, wat hij praat over het, laat ik het maar noemen, het kunstvlees. Ja. Eh, en dat hij vindt dat er andere vormen voor moeten komen. Nou, ik denk dat het totaal niet aanslaat. Want het feit dat mensen kunstvlees willen eten, betekent dat ze vlees willen eten. Mm -hmm, ja. en, en daarom willen ze, weet ik bijna zeker, herkenning hebben van wat mij betreft een carbonade of een of een, of een, of, of een uh, tourne d'eau, noem maar op, chateau noem maar op. Ja, maar. zeker, ja. Smaak we krijgen trek hier. <laughs> het, is, het, is, het is dus dat ze, daarom willen ze vlees of kunstvlees. Begrijp je de weg? Ja, wat ik, wat ik denk, ik, wat, ik zie een heel duidelijk verschil tussen de, uh, de, de burger en de consument. De burger die geeft antwoord op vragen en die zegt: ja, dat, dat kweekvlees, dat wil ik niet. De consument die loopt een minuut later een supermarkt in en die koopt daar kipblokjes. Uh, waarvan je eigenlijk kunt afvragen: het lijkt helemaal niet op een dier, het refereert niet aan een dier, er staat kip op. Maar het is ook van een soort kip die al in de vervechtste niet meer lijkt op een. Kip zoals grootmoeder hem uh, kende, dat is dan een plofkip. Um, zeggen, die, die, dus dat mensen doen dat al. Dat van plof, ontploffen, wil je zeggen. Ja, dus ik, ik, ik, ik ben zelf kritisch op die plofkip, want ik denk, daar wordt ja. een dier uh, gefokt op een manier. Ja, dan, uh, dan zie ik liever wat cellen in een lab groeien. Je zegt, het uh, heeft ook beesten. al niks meer met vlees te maken. Er zijn, ja, ge zijn geen beesten meer, hè? Nee, nee. Het is inderdaad de vraag: uh, is, is dit nog vlees? Is dit werkelijk vlees wat je eet? En dan hebben we het niet over de toekomst, maar dan kun je nu in de supermarkt vinden. En mensen kopen het ook. Dus, maar u heeft gelijk dat die behoefte aan een carbonade, aan, aan authenticiteit, ja, die, die is er ook. Um... Nee, nee, ik, ik begrijp het gewoon niet helemaal okay. maar goed. Ik bedoel dat het feit dat ze vlees willen. Ja, dat precies. Geen tofu of weet ik wat. Nee, inderdaad. Ja. Dat maken ze in een vorm van, van, ja. van, van, van vleesachtige substantie. Ja. En, maar het gaat juist, het, het vlees willen hebben, willen ze ook dat het herkenbaar is. En hoe, dat, hoe herkenbaar is die, die uh, kunstburger, zeg maar? Ja, wat ik nu. Nou, die kunstburger die is gepresenteerd, die lijkt op een hamburger. Dat en die is die heel lijkt bewust. Ook zo, ja, of? dat is heel ja. bewust. Alleen wat ik aan het doen ben met, met de hele groep is. De hele ruimte van mogelijkheden die je zou kunnen verzinnen... Uh, die zijn we aan het verkennen. En dan stop je daar ook echt alles in. Dus dat, dan, dan speel je het spelletje dat je zegt... wij willen nu alles wat mogelijk is, gaan we gewoon visualiseren. En we, we weten van tevoren dat sommige dingen succesvol zullen, zullen zijn... en andere, andere dingen niet. En ja, dan kom je inderdaad... je komt dan op rare ideeën, zoals vleesfruit... Waarvan je kunt afvragen, gaan mensen dat ooit eten? Ik weet het niet, want je hebt nee, dan. Nee, heel... niet. Dat zie ik absoluut niet. Zou, zou u zoiets kopen? Nee, nee daarom <laughs> nee. zeg ik ook dit. Als je vlees of, of kunstvlees, in ieder geval waar, waar vlees in zit. Wat, wat, wat vlees vertegenwoordigt, laat ik het zo ja. zeggen. Dat, dat wil je dan ook uit hebben zien als vlees. Want anders Met, koop je wel, ja. Anders, koop je wat anders Ja, wat anders. Ja, wat ik bedoel? ja, Ik begrijp het heel goed, omdat ik ben zelf, uh, ik ben zelf geen vegetariër. Ik, ik, ik hou van vlees eten, maar ik hou ook erg van vlees eten... waar ik een dier in herken. En ik kom wel eens mensen tegen die juist vlees eten... waar ze geen dier in herkennen, want dan vinden ze het dan eng. Maar ja, ik, hou, ik, ik, denk, ik vind het wel goed. En, uh, dus ik denk dat het ook zal blijven. Ik heb nog wel een scenario voor u. Dan ben ik wel benieuwd hoe u daar dan over denkt. Uh, nogmaals, zijn scenario's die wij gewoon... Verzinnen en waarvan we niet zeggen dit moet er komen, maar het zou kunnen. En dat is namelijk uh, de, de dinosaurus uh, ja, lek, het been. Dan heb je dus een dinosauruspoot, eigenlijk um, die is teruggekweekt van een uitgestorven dier. Wat, wat dan zo geavanceerd groeit. Dat het eigenlijk op een kippenpoot lijkt, maar dan nog op een dinosaurus. Zodat je eigenlijk ja het dieet van de um, ja, van, van de hele vroegere mens. Nou, de dinosaurussen waren al uitgestorven, dus dat is niet eens zo. Maar kinderen zijn dol op dinosaurussen. Eh, zouden die dat dan eten en zouden die dan een dinosaurus in herkennen? Een niet bestaand dier, wat je dan wel kunt eten. Dat is natuurlijk nee. heel raar. Stel ik, stel ik een wedervraag. Graag. Zou je weer in een bever of een berenvel willen rondlopen? Um... Nee, vind ik niet helemaal nodig. Nee, nee. nee. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook niet uh, de dinosauruspoot uh, uh, aanhanger. Mijn um, ja, antwoord bedoel ik daarmee. Hè? Ja, ja, ja, ik begrijp. Dat je het. wel, denk ik. Ja. Het is een duidelijk antwoord. Ja, ja. Nee, eens bedankt voor uw uh, ja, ja, vraag. Ik kan nog even zeggen, die, die hamburger, waar jullie het over hebben, die kunsthamburger, die is niet voor het eerst getoond aan de pers in Londen. Maar is de dag tevoren aan de Nederlandse pers, dus niet aan de Wereldpers in Londen... maar in de Nederlandse pers, op de televisie getoond. Ze zei het wel dat hij een stuk kleiner was. Oké. Okay. Dat klopt, hij heeft gelijk. En het laatste, het, het laatste stuk wat ik niet mee eens was... dat is het plastic, over, over de plastic stoelen. Ja. De, die, dat zal altijd in de meubelen een bijproduct blijven. Het zal nooit een hoofdproduct worden. Kijk maar in, kijk maar in de interieurs in door. Nee, dat klopt, hij heeft tegelijk. Maar wat vindt u dan van prachtige modernistische metalen meubels? Oh, jawel, op, op zich is dat. Het is wel een hoofdproduct. Op, op zich is dat mooi. Maar ik praat over het plastic, hè? Wat u zegt, die mooi gevormde plastic stoeltjes, et cetera, ja. nou, altijd een bijproduct blijven. Zeker. Ja, nee, misschien is dat ook wel een goede parallel met het, uh, met het uh, vlees. Dat, uh, dat daar ook uh, allerlei bijproducten uit zullen komen die, uh, die misschien uh, voor een kleine doelgroep of op bepaalde momenten dan wel consumeren zo is de cirkel weer rond, hè? <laughs> zo is het. Nella Zes, ja. bedankt voor uw medewerking en voor uw bijdrage. Teder vandaag. Hoe kijkt u naar, naar natuur en uh, hoe kijkt u naar technologische ontwikkelingen? Bent u er blij mee of gaat het u veel te snel soms? Bel met 0800 1121 of mail naar Casaluna@ncrv.nl en u kunt ook twitteren en gebruikt dan hashtag Casaluna. Linda Carlyle met Circle in the Sand. En nu we het toch over zand hebben, die stadstranden. Ja, oh ja, dat is ook wel, ja. Heel grappig, hè? Heel bijzonder, ja. ja. Zeker als je bedenkt dat uh, in, de, in de jaren zestig waren de rellen in Parijs. En uh, de, de studenten rellen. En de studenten trokken de stenen uit het trottoir. En ze zeiden, onder de tegels, daar ligt het strand. En die stenen gooiden ze dan naar de autoriteiten. En inmiddels uh, zijn die autoriteiten zo geavanceerd geworden... dat ze gewoon op die tegels, overal in steden, stranden aanleggen. En daar gaan we dan lekker, uh, lekker op zitten, inderdaad, maar, in de zomer. Dat is toch idioot, eigenlijk? Als, ja, als je ik, naar het strand wil, ga je toch naar het strand... Inderdaad, ja, het is. Nou ja, het is in de nog een beetje. Ja, zo idioot vind ik het niet. omdat ik ook altijd denk van ja, we moeten elkaar onze illusies ook een beetje gunnen. Ja, dat doe ik en, ook wel natuurlijk. Ja, maar... en, ja ik vind, zie het echt in de categorie mooi landschapsschilderij, Stadstrand, uh, Natuurgebied of naar het strand. Het is een soort ja, glooiend glooiend vlak. Uh, je kunt dan nog verder, dan ga je naar het buitenland. Daar is nog wildere Joepie. natuur. Ja. <laughs> maar snap je de psychologie van de mens? dat, dat bedoel in Amsterdam, waar ik dan woon. Jij ook, geloof ik. Ja. Daar heb je een stuk of vijf of zo. Wat ja, is dat dan? Ik weer? kom er niet, moet ik ze wel zeggen. Nou, ik heel af en ja? toe. Ja. <laughs> maar, maar dan kun je het beter uitleggen dan ik. Ja, omdat, maar ik, ga waarom... niet voor, ik ga dan niet voor dat strandje. Gewoon omdat het toevallig een leuke kroeg is, waar ze okay, dat dan ook hebben. Ja. Maar ik ga dan niet voor het feit dat je dan met je blote voeten... door dat zand uh, loopt. Maar dat ik denk, is wel prettig. Ja, maar ik denk dat mensen daar wel voor naartoe gaan. Ja, inderdaad, want het is namelijk gewoon ook heel prettig... om in je blote voeten maar door het het zand te lopen. Maar bij het echte strand vind ik dat veel lekkerder en leuker. Ja, en dan het liefst nog uh, ja, 35 graden. Dat heb je natuurlijk bijna niet in Nederland. Maar ja, ja, het, nou, ja het is... Uh, Zo'n stadstrand is wel een voorbeeld van een kopie... die ook echt een inferieure is en iedereen snapt dat en ziet dat dus in de categorie plastic bloemen dus ook een, een, eigenlijk niet doen plastic bloemen niet goed ik heb er ook een paar ja, ja ik kan... heb ook een beller trouwens okay. Jos Dekker Goeiedag. Goeien. Goedendag. goedendag hallo uh, ik uh, vind het... hallo hallo ik vind het uh, zeer... ja hoort je mij zeker ja uh, ik vind het zeer interessant en uh, zeer boeiend uh, het onderwerp wat nu ter sprake is. Uh, ik vind zeker technologie, uh, de kennis die we opdoen uh, en, en dingen die we uitvinden. En ook uh, naar de toekomst kijken en problemen die er zijn nu. Kijken hoe dat we die in de toekomst uh, beter onder controle kunnen krijgen. Uh, de veiligheidsvraagstuk aan de ene kant, de andere kant van. Ecologisch verantwoord, natuurverantwoord, maar ja, als je met techniek zit, uh, terecht, uh, een prachtig boek. Uh, de richting, die, die kan je niet, daar kunnen we niet omheen, dat, dat hoort erbij. Daar leven we mee en ik zou zeggen, laten we het op een hele goede manier inzetten. Uh, ik zelf heb de hele ruige natuur op uh, een rot in mijn ogen als vogelwachter uh, mee mogen maken. Uh, onderzoek gedaan in de natuur en daar sta je inderdaad met je voeten in het uh, met je blote voeten op het strand je maakt de, uh, de elementen mee uh, ook Zuiderduin wat uh, het meest natuurlijke waddeneiland is voor veel mensen onbekend, maar dat is gewoon schitterend uh, de andere kant is dat ik daarna ook als afheentuinbeheerder nu uh, werkzaam ben, dan ben je ook een beetje met de natuur bezig, maar je bent ook aan het tuinieren en ook met ecologie bezig en dat is ook prachtig, kunstbloemen inderdaad niet doen, <laughs> <laughs> uh, maar ja goed, ieder geniet op zijn eigen manier. Ik wil daar geen veroordeling over uitspreken. Uh, in die heemtuin kwam ik ook een, een, een, een wetenschapper tegen die ook uh, met groen aan gevels en op daken uh, bezig is. Uh, daar kreeg ik uh, met Hein Verbrugge kreeg een heel interessant gesprek. Ik zeg, ja, ik zeg, het is heel leuk. Ik zeg, uh, ik ben een echte doener. Ik probeer in de, uh, nu te doen in de praktijk uh, wat, wat, wat, waar we als mens uh, gelukkig van kunnen worden. Uh, die techniek die zou, uh, die we, en, en de kennis die we nu hebben... kunnen we eigenlijk uh, een heel mooi product van maken in Nederland. Er zijn heel veel gemeenten en op heel veel plaatsen wordt... Uh, ja steeds meer gekeken naar klimaatneutraal, uh, kwade uh, to kwade noem al die dingen maar op. en ik denk met die kennis van die er op de in de verschillende kenniscentra aanwezig is en er worden producten gemaakt dat we dat uh, gewoon bundelen. en bijvoorbeeld als we nu een woonwijken maken dat we uh, daar een, een prachtige blauwdruk van maken en dat we dat blijven innoveren en op die manier uh, iedere keer een stapje verder kunnen komen. Ja, ik denk zelf ook wel dat we op een hele andere manier zullen gaan, gaan bouwen en uh, ja. moeten gaan werken. Omdat zoals nu uh, ook wijken worden neergezet, gebouwen worden neergezet. Uh, ja, er is een plan en dan wordt het uitgevoerd en dan staat het er en dan is het eigenlijk statisch en uh, dan verandert ja. het niet meer en... Uh, ja, misschien kunnen we ook gebouwen gaan groeien, denk ik dan. Als we echt uh, ook zien dat onze uh, technologie ook een nieuw soort vorm van natuur is... kunnen we die dan ook sturen, die groei. En, uh, ja. Maar hoe dat eruit gaat zien, dat is echt nog een groot vraagteken. Dat is ook voor mijzelf een vraagteken wel naar de toekomst toe. Dat Ik weet dat als ik nu naar buiten loop, de gebouwen die ik zie... die zijn uh, vanuit een ander perspectief gebouwd, vaak modernistisch... Uh, perspectief. En uh, ja, ik denk wel dat dat gaat veranderen. En dat, dat het inderdaad een heleboel kleine wijzigingetjes zijn die op een gegeven moment wel maken dat onze, uh, onze hele leefwereld er heel anders uit gaat zien. En ik denk zelf dat het, het optimale dat we kunnen bereiken, is dat we technologie hebben die eigenlijk niet te onderscheiden is van natuur. En dat bedoel ik dan niet op een plastic bloemenmanier, maar dat het natuurlijk aanvoelt. Dat het uh, functioneert als... Uh, dat het aansluit bij onze intuïties... bij onze fysiek, bij onze zintuigen... en dan voelt het natuurlijk En Nog een voorbeeld dan. Ja, die zijn er nog niet zo veel, denk ik. Maar de, je kunt wel... Uh, alle technologieën om je heen... op die manier uh, beoordelen. Dus je kunt wel kijken... bijvoorbeeld het verschil tussen een fiets en een auto. Ja, daar kun je aanwijzen dat die fiets... die werkt eigenlijk beter... als extensie van je van je lichaam, die sluit beter aan bij je lichamelijke fysiek... omdat je hem zelf aandrijft en hem op een directere manier stuurt... dan een auto. En nou, ja, dat is misschien een beetje abstract... maar op die manier nadenken over technologie. Ja. Nou, dat, dat, dat is natuurlijk ook wetenschappelijk onderzocht... en, en, en al aangetoond dat uh, als wij als mensen uh, stil gaan blijven zitten... en achter beeldschermen... en uh, ja, gewoon veel minder bewegen. Dat dat voor ons fysiek en ook ons geestelijk uh, welzijn uh, veel minder goed is. Uh, ja. Van beweging en, ja. en, en, en, en bezig zijn. En die fiets uh, is, is daar één product van. En er zijn er misschien ook nog andere zaken. Uh, en andere uh, dingen die nog ontwikkeld kunnen gaan worden. Waar we als mens uh, precies wat je zegt. Uh, dat die techniek en het, het welzijn van mensen daar... Uh, ja, een goede, goed bij elkaar passen, zo wil ik het zeggen. Ja, helemaal mee eens. Ja, Ik denk ook dat we onze menselijkheid moeten in de, in de technologie projecteren. Proberen, ja, en ook... want dan krijgen, we, dan, dan krijgen we hem ook terug. En anders dan wordt, want als je beseft dat die technologische wereld eigenlijk een natuur op zichzelf wordt. Ook met een eigen agenda en een eigen dynamiek. Dan kan dat in het slechte geval ook heel erg vervreemden. Uh, van, van de mens. En dat is nou precies wat we wat we niet willen. Nee, precies. En daarnaast weten we natuurlijk ook van uh, ja, dat er heel veel plastic in de, in de, in de oceanen rond uh, ronddrijft. Ja, dat is weer een en, ander en dat, onderwerp. Dat het met, en, en ook dat het met de oerwouden niet zo goed gaat. En, ook andere negatieve zaken. Nou ja, goed, en juist als je dus met verstand, met techniek... in relatie met ecologie uh, de systemen die er zijn... met respect ervoor uh, het goed implementeert... en met de kenniscentra die er zijn... en dat er een goede uitwisseling is... en uh, mensen op een verantwoordelijke wijze met die dingen omgaan... dan ga je de zaken in de goede richting weer sturen. Jos, ik, ik, ik begreep van mijn uh, regisseur... dat jij vogelwachter op oog bent geweest... Inderdaad. Dat is wel een topbaan, hè? Ja, dat, uh, dat is waanzinnig. Ik uh, ben ook voor de Wallenvereniging actief geweest. En uh, ja, dat lat, dat, uh, dat is zoiets apart. En dat is, ja, dat is nog, uh, wat uh, uw gast ook terecht aangeeft, een van de nog meest natuurlijke gebieden van Nederland. Is dat ook echt Hoe zo? Wij, denk. wij denken dat, maar jij hebt er ja. bovenop gestaan. Ja. Die, die, die dynamiek is daar zo nog aanwezig... waar mensen niet direct invloed op kunnen hebben. Ik, ik, ik heb ook met, uh, met, met die platbodem meegevaart. En als je dan met uh, windstil uit Haringen weggaat... En, en je komt met windkracht 6 op, uh, op, op de schelling aan... en, en, en, die, en die storm die bouwt zich helemaal op naar windkracht 10, 11... Ja, dan krijg je gewoon respect voor die elementen. En dan ja, daar, daar kan je als mens gewoon... Gewoon even stil zijn of stil gaan zitten genieten... of je eigen tegen de wind in laten hangen. Ja, Dat zijn gewoon ervaringen die, je daar, die ik daar heb meegemaakt. Ja, dat, dat vergeet je gewoon de rest van je leven niet meer. Dus het kan nog wel in Nederland? En het kan ja. absoluut. Jos, bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. Succes. Kort zijn er nog andere dingen? Hij noemt dan uh, het waddeneiland, de, de wind... en, en het, het verplaatsen van het eiland waarschijnlijk. Dat, dat gaat ook vanzelf. Ja, inderdaad. Want, maar, maar zijn er ja. nog dingen, noem, noem nou eens één ding... of misschien twee, drie, maar... waar we echt geen invloed op hebben in de natuur? Nou, sowieso, er is nog ontzettend veel uh, oude natuur... waar we totaal geen invloed op hebben. Uh, een goed voorbeeld is natuurlijk, ja, dat is buiten de aarde, de zon. Zo'n enorme vuurbol... Uh, zoveel groter dan de aarde, zoveel groter dan de mens... we hebben er helemaal geen invloed op. Ja, dat, dat is overal aanwezig. Uh, dichterbij bliksem, hè, als het gaat omweren, dat beïnvloeden we niet... Mensen proberen al wel het weer te beïnvloeden. Ja, in China, toen met de Olympische Spelen... Ja, werd probeerde het, uh, men regen uh, te creëren... zodat die, die smok wegging. Ja, ja. Of juist als ze geen regen wilden... dat deden ze dat niet. Maar... Ja, er zijn ook experimenten gedaan met het sturen van orkanen. Want ik wilde de orkaan gaan noemen... als iets waar we geen invloed <lacht> op hebben. Maar ja, er zijn experimenten mee gedaan. Het interessante wat er dan gebeurt... is dat de dynamiek verschuift... van ja, het natuurgevaren van de orkaan... die over je heen komt... Uh, als die wordt gemanipuleerd, dan wordt die vervangen... door een, uh, een storm van rechtszaken, omdat die wordt dan weggestuurd. En die komt over iemand anders dak heen die dan zegt... ja, maar ik ga jou aanklagen, want jij hebt die orkaan mijn kant op uh, gestuurd. En daar zie je ook heel duidelijk de dynamiek verschuiven... Uh, dat iedere keer wanneer het ons lukt om de natuur te controleren... dan, uh, dan ontstaat er weer een nieu nieuwe dynamiek... die die dan op een andere plek weer oncontroleerbaar is. En daar zie ik ook de natuur uh, terugkomen. Dat vind ik ook heel, heel mooi. Dus uh, ja, wat dat betreft zijn we toch nog ten opzichte van, van de natuur... zowel de, de oude natuur als, als de, de next nature die om ons heen is... zijn we eigenlijk uh, ja, maar hele kwetsbare en onbeduidende wezens. Gelukkig maar... Ja, gelukkig maar, want nou, we zijn geen goden of zo. We kunnen wel ontzettend veel controleren. Alleen juist, ik, ik denk dat we juist ook weg moeten... van dat idee van maakbaarheid. En uh, we, we kunnen wel manipuleren, alleen maakbaarheid... dat suggereert dat je het ook echt helemaal kunt maken... dat je een soort god bent geworden die het helemaal stuurt. En daar zijn we gewoon helemaal niet uh, aan toe. We kunnen niet eens een file probleem oplossen. Of financiële systeem, dat sturen we ook niet goed meer... Dus er is nog heel veel ja, wildernis eigenlijk in ons leven. We hebben een mail gekregen van Ellen Smulders uit Eindhoven. Over natuur 2.0. Zij zegt 1.0 is het plantentijdperk. 2.0 het mensentijdperk. 3.0 het technotijdperk. Uh, en die drie, ja eigenlijk houdt de natuur zichzelf in balans. Na een grote oorlog worden veel jongens geboren schrijft ze. Na het uitroeien van de pest gaan tegenwoordig veel mensen... Uh, toen gingen mensen dood. Tegenwoordig is dat aan andere ziektes. Zoals bijvoorbeeld kanker. Uh, de nieuwe technologie is mooi, maar uh, gaat de natuur 3.0 zichzelf ook in balans brengen? Hoe zie jij dat voor je Vraagt Ja, dat is wel Ellen. een hele goede vraag, ja. Omdat um, ik denk dat het woord balans... heeft een hele andere waarde voor mens dan voor de natuur. Uh, als, als wij op Mars landen en we zien daar een helemaal leeg ja, landschap... waar heel weinig gebeurt, ja, is dat dan balans? Of niet. Uh, als, aard, als de Aarde zou afglijden naar een klimaat zoals het op Mars is en een situatie op Mars, ja, dan is het redelijk uit het lood geslagen, kun je concluderen. Maar ja, vanuit het perspectief van die almachtige, enorme grote natuur, maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Of het nou Mars is of, of de Aarde. Dus dan is zo'n balansterm, dat is ook een typisch menselijke uh, term. En terecht, want uh, het is ook in ons, in ons belang natuurlijk om die, om die zaken in te in balans te ja, wij hebben. Wij moeten het ermee doen, natuurlijk. Ja, wij zijn een beetje de scharnier... tussen, tussen de oude natuur en, en, en die nieuwe natuur. Um, en omdat wij die scharnier zijn, ja, hebben we ook een unieke positie, denk ik. Anders dan de kat op je vensterbank. Die is toch wat meer, ja, die wordt erin meegezogen. En wij als individu worden er ook in meegezogen. Maar juist als we het als mensheid zien, dat wij, dat wij de natuur transformeren, dat er een nieuwe natuur ontstaat, die we ook weer. Dat ze in ons eigen belang in balans moeten brengen met de oude natuur, met de biosfeer. Dus de biosfeer en de technosfeer in balans brengen. Um, ja, hoe je dat gaat doen is nog een lastige vraag. Maar dat je het moet doen is volgens mij wel, wel duidelijk. Dat je dat moet proberen. Simon van der Meer stuurt ook een mail. En die, dat sluit eigenlijk een beetje aan op waar we het nu over hebben, over balans. Um, het echte probleem is volgens mij, en dat zegt Simon, bevolkingsgroei. Is het niet belangrijker om in te zetten op bevolkingskrimp? Dat lost ook veel problemen op. Ja, dat is wel waar. Alleen dat vind ik te veel een, uh, een terug-naar-grootmoeders-tijd-scenario. Uh, Omdat ja, ik, ik denk dat, uh, dat de aarde de mensen nog wel kan dragen. Alleen dan moeten een aantal an dingen anders werken. Om het, om het te illustreren, als je nu terug wil naar de jager-verzamelaar-tijd, dus voor landbouw. 10.000 jaar geleden. Toen leefde er in Nederland in zo'n gebied ook veel minder mensen. Je hebt uh, technologie nodig. En landbouw is dan ook een technologie. Uh, moderne voedingsvoorziening. Dat heb je allemaal nodig. Om met zoveel miljoen mensen in Nederland te kunnen leven. En met zoveel miljard mensen op de wereld te kunnen leven. Ja, en we hebben het ook. Dus in die zin kunnen we ook nog iets. We kunnen ook nog iets verder. Maar dan hebben we ook weer nieuwe, nieuwe technologieën voor nodig. Cupid, Amy Winehouse, die had je wel herkend, denk ik. Ja, zeker. Ja. Heel fijn op dit uur. Ja, hè? Ja. Um, wat ik nou zat te bedenken, wat moeten we nu met die echte natuur... Ja, ik, ik noem dat ja. toch nog even... Ja, sorry. Ik, ik, maak ben, het, een beetje, ik ben het gewend, hoor. <laughs> ik altijd, met die oude, ja, oh, ik ja. noem het oude. Wat moeten we dan met die oude natuur, wat, hoe, die er nog over is... Hoe moeten we die eigenlijk bewaken? Um, nou ja, de, dan wil ik toch weer de metafoor gebruiken van uh, de, de, de geosfeer... waar een biosfeer is opgegroeid. En nu is dus een technosfeer aan het groeien op die biosfeer. Ja, ze hebben elkaar nodig. Net als dat die biosfeer interactie heeft met de geosfeer... omdat die erop is gegroeid, uh, ze, zit een bepaalde ja, complexiteit al onder. En dat maakt ook die grotere complexiteit van die biosfeer mogelijk... Zo is het ook met die technosfeer. Die groeit op een biosfeer. Dus je kunt hem niet loszien uh, daarvan. Um, ja, ze, ze hebben elkaar nodig. En ik denk juist door ze meer te gaan verbinden... en actiever te gaan verbinden... en ook die interacties te gaan zien... Uh, dat dat heel erg zou helpen. Omdat we zien het nu eigenlijk als gescheiden planeten. Je hebt de technologieplaneet... en je hebt de natuurplaneet. En die hebben eigenlijk dan in ons hoofd... niks met elkaar te maken. Die, terwijl die hebben alles met elkaar te maken. En een voorbeeld van een plek waar het heel duidelijk wordt... is uh, in de regenwouden in, in Brazilië. Als je daar als boer uh, woont... en je hebt daar een stuk regenwoud tot je beschikking... als je het gewoon laat groeien, dan, ja, dan is het mooi, maar goed. Maar je hebt geen geld. Als je het kapt en soja verplant, dan krijg je geld. Dus die waarde van het woud die wordt pas gearticuleerd... in, in het economische systeem, zodra die wordt gekapt... En dan lijkt het alsof wij met onze economie vanuit het niets waarde creëren. Maar eigenlijk halen we iets weg uit die biosfeer. Wat, wat gewoon niet zichtbaar was in, ja, in, de, in de technosfeer. In de, in de economische sfeer. Um, ja, dat is een truc die eigenlijk niet werkt. En als ik een politicus ben. Of zou zijn. Dan zou ik juist op dat soort uh, plekken. Zou ik mijn pijlen richten. En uh, proberen daar dingen op te lossen. Maar hoe dan? Nou, ik denk, wat er moet gebeuren... en het klinkt misschien een beetje als een sprong... maar één ding wat, waarvan ik echt denk, dit moet gebeuren... dat is een, uh, een belasting op financiële transacties. feit dat nu flitskapitaal zo de hele planeet over kan gaan... als een soort springkanenplaag... gaat het geld steeds naar een andere plek... en dat wordt helemaal niet uh, ja, gereguleerd... Dat, is, dat vind ik echt een voorbeeld van een wilde nieuwe natuur die meer kwaad dan goed doet. En die steeds ja, op de plekken waar iets te halen valt, dan gaat het dan heen. En dat kun je oplossen door daar gewoon een microbelasting op te zetten. Dat is ook vaak voorgesteld. Alleen wordt, ja, wordt tegengehouden, wie gaat het invoeren? Moeilijk, moeilijk. En wat moet je dan met dat geld doen? Dat kun je dan weer investeren? In... Kun je een fonds stoppen om uh, boeren in de Amazone te betalen... om uh, voor regenwouden te zorgen in plaats van ze om te koppen. Dat zou je kunnen doen. En, en dan ben je dus interacties aan het maken tussen, tussen zo'n technosfeer en die biosfeer. Dan snap je dat ze op elkaar bouwen, dat er interacties zijn. En die ben je dan aan het reguleren. En het, het, het vergt even een andere manier van kijken, die we nu nog niet hebben. Ik ben er wel optimistisch over, want ik zie hem wel ontstaan om me heen. Um, ja, en op dat moment, op het moment dat we ook de vocabulaire hebben, om er op die manier over te praten... dan wordt het op een gegeven moment duidelijk dat je dus... Uh, flitskapitaal gewoon moet gaan belasten. Omdat het, uh, omdat het ja, anders dan, dan holt het alleen maar uit. Er zijn natuurlijk mensen die daar uh, belang bij hebben en van profiteren. Alleen het is niet goed voor het geheel. En een Chinese zakenman, las ik laatst, die verkocht schone lucht in een blikje. Ja, ja, ja. Dat kan ik me voorstellen. Ik ben wel eens in Peking. Ben jij wel eens in Peking geweest? Ja, zeker. Ja, nou, ja. dan kan je dat wel voorstellen dat ja, dat daar ja, gebeurt. Ja, inderdaad. Maar... Ja, ja. Het Ja, ja. Ja, dat als schone lucht dus ook een ja, commodity, iets, wat je, iets is wat je moet gaan kopen, daar word je niet vrolijk van, inderdaad. Aan de andere kant denk ik dat om te benoemen dat schone lucht, lucht waarde heeft, uh, is denk ik wel nodig. Omdat ja, als, het, als, het niet, als die waarde niet uh, benoemd is of gearticuleerd is, dan kan zomaar iemand het ook weghalen. Dan, is het, dan, li dan lijkt het namelijk niet te bestaan. Het bestaat niet in, ja, in de database waarin de waarden zijn opgeslagen. En dan kun je dat soort dingen vernietigen. Uh, en, en dan het enige wat je daartegen in kunt werpen is het, het morele, de morele verontwaardiging. Maar dat zou ook een economisch uh, effect ja, moet maar hebben. Moet je dat niet effectueren dan? Ja, die, die, die dat denk waarde ik... van, van hele bijzondere natuur. Ja, ik denk zeker dat uh, dat, dat uh, moet gebeuren. En je ziet ook al uh, initiatieven. Uh, ook best wel op, op globaal niveau dat de VN daar ook uh, op studeert. En ik denk dat dat moet gebeuren en gaat gebeuren. Alleen het moet, het moet niet zover doorvoeren dat wij onze schone lucht in een blikje uh, moeten gaan kopen. Want ja, je kunt dan ook bedenken dat dat iets is wat uh, van ons allen is. Maar dan kun je alsnog wel die waarde daarvan uh, gaan benoemen. Ik begreep dat jij in Eindhoven bij de TU daarmee bezig bent. Ik, ik las de Eco-munt. Ja, ja, we hebben inderdaad een project uh, opgestart al enkele jaren geleden. Dat is de, de Eco-currency. Dat is bedacht in 2009 toen ik in Brazilië was. Um, ja, dat, doet, dat probeert dit eigenlijk uh, te doen. Dus een speciale munteenheid die uh, ja, dat zorgt... Uh, waardes, zoals de waarde van een ongekapt regenwoud of schone lucht, uh, benoemd. En daar maak je dan een aparte munt voor... die je ook weer kunt ja, hand uitwisselen met de euro, de dollar. Maar hoe werkt het dan in de praktijk? Uh, jij bent een boer in Brazilië die heeft een mooi stuk grond. Ja. Dus wij... kan hij kan hier verschillende dingen mee doen, maar hij kan het ook gewoon zo laten. Dus hoe werkt dat dan? Ja, nu is het, zo, als, hij het als hij het laat, dan, dan krijgt hij niks. Als hij het omkapt, dan uh, krijgt hij, uh, krijgt, verdient hij geld. Um, in dat geval zou hij dus, wanneer hij het laat... en dat moet je dan wel goed benoemen... hij moet dan daar uh, ook voor zorgen, verantwoordelijkheid voor nemen... dan kan hij daar eco's mee verdienen... En die eco-munt die, die eco heeft gewoon een koers. Dus als, er, uh, ja, als er op een gegeven moment alle boeren dat aan het doen zijn... Dan, dan, dan is er genoeg regenwoud en dan daalt ook wel de waarde van die munt. Um, maar ja, wanneer er juist echt te weinig regenwoud is... dan zou die munt sky-high gaan... en dan kan zo'n boer um, heel veel geld verdienen door het te laten staan. En het klinkt in eerste instantie heel cynisch of technocratisch... Um, Alleen ja, het is volgens mij de enige manier om dat soort waardes uh, te articuleren... buiten het, uh, de morele waarden die al wel kunnen benoemen... maar waarvan we nu ook al wel beseffen dat het, dat het te weinig is. Zeker als wij in Europa zeggen, jullie boeren in Brazilië... je mag dat regenwoud niet kappen. Ja, in Europa hebben wij zelf in de afgelopen eeuwen... alles al weggekapt uh, voor economisch gewin... En wie zijn wij dan om tegen die Braziliaanse boeren te zeggen... dat zij niet uh, meer geld en beter leven mogen krijgen door dat weg te kappen? Dat is een hele hypocrite situatie. Dus ik denk dat je dat gewoon ook economisch moet gaan uitdrukken. En die munt doet dat. Dat is een voorstel inderdaad. Maar dan moet je, moet je ook wel weer gaan managen natuurlijk want, en monitoren. Want ja. we, we zitten nu midden in een financiële crisis. en krijgen we straks een natuurcrisis. Of een, als je dat niet goed regelt... Ja, dat klopt. Nee, dat, dat, dat, dat, uh, ja, daar zitten allerlei haken en ogen aan. Alleen, uh, ja, het, het, is ook een, het is echt een dilemma. Het is kiezen tussen uh, eigenlijk tussen twee k kwaden. Nu zitten we in de situatie dat het dan niet benoemd is, niet gearticuleerd is de waarde. Dan kun je het zomaar weghalen. Ja, als je het wel gaat benoemen, dan zullen er ook zeker mensen zijn die proberen dat systeem te gaan bespelen. Er zal corruptie zijn, dat moet je gaan monitoren. Ja, dat is ook niet makkelijk. Maar ik denk wel dat het, uh, uh, dat het moet gebeuren. Dat het beter is dan, uh, dan, dan maar niks doen. Hoe eindigt dit allemaal? Zie jij, zie jij een horizon? Uh... Nou, dit, nee, dit gaat, dit gaat gewoon door. Omdat een van de, van de belangrijkste onderdelen van, van mijn verhaal... is dat we natuur juist niet als een statisch onveranderlijk iets moeten zien maar als een dynamische kracht die steeds met ons mee verandert. En de natuur zal ons ook nooit laten uh, ontspannen. Um, het zal nooit af zijn. Uh, omdat telkens wanneer wij de natuur weer denken... in een vakje te hebben gezet, ja, dan, dan verandert die weer. Dan, dan ontstaat er weer een nieuwe uh, dynamiek. Dus de perfecte wereld gaan we ook niet bereiken. Want uh, steeds wanneer we nieuwe krachten verwerven... dan zijn er ook nieuwe verantwoordelijkheden die daarbij... Uh, die daarbij komen, en ook vaak nieuwe problemen. Dus het is nooit af, het gaat wel door. Het blijft ook wel uh, spannend, denk ik. En er is nooit een grens aan, wat jou betreft? Ik zie, ik zie de grens niet. Want, ik, ik zag, ik zag in, in je boek zag ik een foto van een, uh, twee vrouwenvoeten... waar eigenlijk een, ja, dat was geen voet meer... maar dat was ook gelijk een, een hakschoen, zeg maar. Dus de hak zat al in de voet. Klopt, ja. Dat is wel echt een provocerend uh, beeld. Dat een, een dame plastische chirurgie zou plegen... Om, om de hoge hiel dan gewoon altijd bij zich te hebben. Ja, uh, ik denk wanneer iemand dat nu doet. Dat je je dan wel erg vervreemd van uh, al je medewerkers. Je de hele wereld over zich heen. Ja, dus dat, dat, in die zin zijn er wel, zijn maar, er wel grenzen. Maar voor jouzelf is, is dit een grens? Dit, dit moet je nooit doen? Nou, nooit zou ik niet willen zeggen. Omdat ik denk dat onze, ook ons hele besef van wat een, wat een mens wel of niet is. Dat dat ook verandert. Um, als ik nu iemand uh, uit, uh, ja, uit de Stone Age in een tijdmachine zet... en ik laat hem hier landen in Nederland, gewoon op een plein in een stad... al die mensen die hij om zich heen ziet... Uh, dat zal hij hele vreemde wezens vinden die hij amper als mensen kan herkennen. We hebben allemaal kleren aan, we hebben kapsels, we hebben allerlei uh, identiteiten... allerlei kunstmatigheid ook om ons heen, make-up op... Um, Zo'n persoon zal, zal dat ook misschien heel erg bevreemdend vinden... en denken, zijn dit nog mensen of is dit iets anders? Dus jij kunt je voorstellen dat er ooit een moment komt... dat we die, die, die voeten met die, waar die hak dan al in zit normaal gaan vinden? Nou, ik denk niet dat dat hem gaat worden. Ik denk <lacht> dat dat wel echt meer een beetje een scenario is... wat een spiegel voor uh, ja, ons voorhoudt... over uh, onze consumentenmaatschappij en samenleving nu. Maar ik wil niet graag iets uitsluiten. Hè? <lacht> Dank dat je er was vannacht in Casaluna. Dank voor het ontvangst. En het is een mooie maan buiten op dit moment. Ja, en die vallende sterren misschien ook nog. Daar gaan we straks samen even naar kijken. Morgen in Casaluna, Frank du Morsch met wethouder van de gemeente Os, Jan van Loon. En hij heeft het over de weg van de toekomst. Dus eigenlijk gaan ze morgen door waar wij uh, uh, ja, gestopt zijn. De N329 met ledverlichting, zonne-energie... voor de verkeerslichten en warmtewinning uit asfalt. Dat moet jou aanspreken. Straks, na het journaal Roel Koeners met De Nacht klinkt Anders van de Vara en Morgen... zijn wij er dus weer. Dank voor het luisteren. Goeienacht. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij. NCRV